Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een einde gekomen aan de schepen Polonaise in het Suezkanaal. Bijna een week blokkeerde een gigantisch schip met 20.000 containers de boel in het belangrijkste kanaal van Egypte. Maar na een hoop geduw en geshor is daar nu een einde aan gekomen, Ziet correspondent Daisy Moore, zij is bij het Suezkanaal. Hij vaart, ik zie het schip bewegen, langzaam maar zeker richting Rotterdam. En dat betekent dat ook de bijna 400 andere schepen die hier in de file lagen, nu langzaam weer kunnen gaan varen. Een grote opluchting voor veel bedrijven. Zij zaten flink in de stress omdat hun lading maar niet verder kwam. Het kostte per dag handenvol geld. De politie heeft 25 geldezels opgepakt in Rotterdam en omgeving. Het zijn mensen die hun pinpas en rekening tijdelijk uitlenen aan criminelen. Die storten er dan geld op en vragen de geldezel of hij het wil pinnen. Dan is het wit gewassen. Mag niet, zegt de politie. Je kunt er een taakstraf en een strafblad toe krijgen. Er zijn nog eens twee mannen aangehouden voor het mishandelen van een poontverslaggever bij een kerk op Urk. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld en zitten vast. Gisteren werd al een man opgepakt die met zijn grijze BMW op de verslaggever inreed. De overheid lanceerde vandaag een campagne over voorboedsmiddelen met een show op YouTube. Welkom bij de vrijveilige datingshow. De allereerste datingshow die niet draait om met wie, maar wat je mee naar huis neemt.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 En dat is een aanbod waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord. Als je op YouTube zoekt op de Vrij Veilig Dating Show, dan vind je de afleveringen. Dan nog het weer zonnig en zacht. Morgen vroeg begint nog fris, maar wel zonnig. Temperatuur loopt snel op. 18 graden morgen in het noorden tot plaatselijk 22 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Een actie van onder meer het Wereld Natuurfonds. Daarin, daaraan kan iedereen uiteraard meedoen. En op de site van het Wereld Natuurfonds vind je ook een livestream een uur lang, en die gaat weer op zwart. Op het moment dat uh, daadwerkelijk uh, dat uh, uur is uh, aangevangen... dus om half negen, heb je alleen nog het geluid op de livestream. Het is uh, even na vier uur, welkom terug. Het uh, derde uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Is het een beetje spannend daar in uh, Bahrein? Uh. Nou ja, de, de, nummer 1 niet de snelste tijd heeft neergezet, dat is trouwens de enige tijd nog. Maar die is MSC. Wie is dat? Uh, Michael Schumacher. Dat, dat, dat zou ik ook zeggen. Maar wie zou dat nou zijn? Ja. 33.8. Nee, iedereen heeft nog geen. De rest heeft nog geen tijd gezet. Het is wel zo dat, uh, even kijken waar vinden we Hamilton en Bottas, ja, ook nog geen tijd gezet.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 Verder volgen we natuurlijk voor u de, de ontwikkelingen tijdens de Q1, Q2 en Q3. Ze zijn trouwens voornamelijk allemaal al op rode banden van start gegaan. Dus we zullen zo snel mogelijk een tijd proberen neer te zetten. Bottas momenteel de snelste. Goed, over de tweede platen Pit Report. De interviews met, met Blekenmolen en Jan Lammers. Half vijf hebben we Dier van de Week. En die luistert naar naam Amy. Zoals Live is even onder, onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de kwalificatie.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 dat staat voor Mick Schumacher, ook weer opgelost. We blijven de kwalie uiteraard voor je volgen. De zaterdagmiddag van CFM met nu Ten Sharp. Ten Sharp en You. En ondertussen zitten we in Q1. Het eerste deel van de kwalificatie daar in Bahrein. Van de eerste race van het nieuwe seizoen. En we hebben nog drie minuten in Q1 te gaan. Hoe gaat het daar? Nou, die Japanner doen het goed. Ja, Tsunoda, Ja, ik maak het tsunami van. Ja, dat lijkt het wel een beetje op. zou tsunami. Die mogen op de tweede plek. Verstappen één. Slechts een tiende achter Verstappen trouwens. ja.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 there's not enough love to go around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 En, en eh, zij rijden met die hoge rake angle, hè. de auto staat achter vrij hoog eh, ten opzichte van voor.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 Ja, het Q1, dan staat hij op P1, hè, toch? Ja, klopt. Maar uh, ik ben toch een beetje sceptisch. Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat er ook gezegd... Eerst maar eens even drie races bekijken hoe, hoe iedereen... Uh, het middenveld ligt waarschijnlijk stukken dichter bij elkaar. Maar ja, aan, aan de kop en aan de staart, om het zo maar eens te zeggen... daar, daar zal het uh, ja, tussen de bekende, bekende teams gaan. Ferrari zit, zit er ook redelijk goed bij nu. En ik verwacht erg veel van McLaren dit jaar. Ja, ik ook. Die, dus, uh, die, die staan er ook uh, goed voor. Nou, helemaal goed. We blijven het uh, in de gaten houden. Zometeen de Q2 van de kwalificatie daar in uh, Bahrein En uh, laten we hopen dat uh, Max verstappen zo dadelijk... Uh, en de bandenkeuze hè, wordt ook weer belangrijk natuurlijk zometeen in die Q2. Klopt. Laat staan drie. Nou ja, in ieder geval de, de snelste tijd heeft Max op een uh, rode band gezet. Dus we, gaan, okay. we wachten eraf. Nou, zo dadelijk meer over de Formule 1. Maar eerst uh, deze. gaan hij we weer even corona challengen... Jerusalem, ikaya nami. Ki lo no loze. U benami. Zumangishila nami. Jerusalem, ikaya <laughs> <Jerusalem>. nami. <laughs> Don't worry me, ay cola na, buso mi, ay cola na. Quillo no lo sé, su hambre en mí. na, mi.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 What you done? But it's just too good. Oh uh, yeah. Uh. Die gebruikte die platen van uh, XLF F. En, uh, nee, van Harald Patermeijer en, en Axel F. Uh, inderdaad uit, uh, uit de serie Beverly Hills Cop. En uh, ja, die heet uh, Bang Bang. Een plaatje wat uh, net uh, de hitparades uh, in gaat komen hier in uh, Nederland. Het is uh, half vijf, zo uh, vlak voor uh, het gedicht en dergelijke. Doen we hem altijd weer, hè? De SOS uh, Live. Ja, dan zitten we, morgen zitten we in Bahrein, dus uh, morgen hebben we geen SOS Live. Nee, dan hebben we non-stop. We hebben we een stop Want uh, we vliegen om 8 uur, hè, morgen? Zo vroeg. En, ja, drie of van tevoren moet er zijn. Nou, oh ja, dat is ook zo. En coronaproof ook nog Uiteraard een. coronaproof. Nou, wat uh, gaan we doen in de, de nou, beginnende vraag? We beginnen even met Q2. Oh, niet <laughs> echt. Ja, ja, heel apart. Uh. Uh, ja, nee, uh, Hamilton momenteel de snelste in Q2 met 1,3085. Uh, gevolgd door uh, Max Verstappen op 0,2. En drie Bottas. Dus de Verstappen split momenteel uh, de, de, de, de beide Mercedes'en.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 Maar wat we ook wel regelmatig doen, is een Franse chanson uh, uh, laten we het te, te tegen horen brengen. Of Franse, Franse muziek. Chanson d'amour. Uh, en wie, ja bijvoorbeeld, van een head and Transfer. Maar wel, wie, wie ligt daar eigenlijk aan, aan aan de Franse chanson? En wie kan het beter vertolken dan uh, de gouden uh, Charles als Navour?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 Découvrant toi et moi, les plaisirs démodés. Des... Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous. Je veux sentir mon corps, par ton corps épousé. Dans son... Contre dans son contre jour, Dansons, jour, contre jour. Viens. noyé dans la couille, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre. Bebe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 Noyé dans la coeïne, die se situeert. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Ni son...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 Het woord raceweduwe heeft een negatieve, eens, zeer eenzame lading. Een woord dat verwijst naar groene weiden. Dat is een vrouw die zich in een nieuwbouwwijk te petten zit te vervelen terwijl ze over de weilanden uitstaart. In onze fantasie zien we hier direct een redenloos, reddeloos en een radeloos zielig vrouwtje. Iemand in de slachtoffer, slachtofferrol. Nonsens, onzin, kwatsch.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 in je ogen ik schrik ervan verwoestende woorden rollen uit je mond onder mijn voeten verdwijnt de grond Hart al bij een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 3. Fransen Gasly en vier bottas. Nog zes minuten, hè? Ruim zes minuten, dus uh, we schieten de, de, de, hoe heet dat ook alweer? Voor de kalf verdronken is. Men dept de put niet voor de kalfverdronkenis. is. Nou, goed. goed. We gaan uh, over naar, uh, uh, ja. naar Fred, dan kan hij de tijd even voorpraten. Hé, oh. <laughs> hey, Fred. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. We hebben je vorige week moeten missen. Ja, ja, ja. Oh, toen zijn we even een dagje vrij, he. Ja, je hebt gelijk oh, ja. ook. Je hebt gelijk. Even wel een spannend zongetje genieten. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is ook wel belangrijk, ja. hoor. Ja, zo is het. Nou, van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 Over zijn uh, nieuwe single, Mijn Kind. Dus dat zeggen al genoeg. Uh, Femke Hengeveld gaan we ook bellen. En die hebben het over. Hey. Hey, <laughs> hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Een hey, hey, hey, hey, hey. hey, hey, hey. <laughs> plaatje voor jou, man. Ja, toch? <laughs> Oké. Okay. En Marco Carolus gaan we bellen. En die hebben, uh, die hebben het over. Nu heb ik jou. Oké, nou, dat ja, al okay, nou, zit allemaal goed, hè, zo vlak voor de Pasen. Ja, dat <laughs> ja, klinkt in ieder geval heel erg goed allemaal. Positief allemaal. Ja, zeker. Nou, dat zometeen bij uh, Entertainment for You. Nog ja. uh, mensen die ook, uh, zeg maar, naar de studio toekomen of allemaal telefoontjes. Uh, nee, momenteel niet. Dat, dat uh, eventjes... Uh... In het kader van... Uh... Ja, in het kader van de corona ook ja, natuurlijk. Dat, uh, dat er even wat minder mogelijk ja, is op dit moment. Dat uh, maar, gaat eventjes niet lukken. Nog even iets anders. Je hebt ook stiekem op woensdagavond een programma. Ja, dat is uh, tussen... Uh, 10 en 12. 10 en 12. Ja, ja. ja dan hebben we eventjes uh, momenteel nog uh, wat, wat non-stop natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, er komt ook... Uh, Fred komt er ook in voor uh, binnenkort. Ja. Dus, uh... En wat voor soort programma wordt dat? de Sea of Love. Sea of Love. Ja. Ja, een soort, lekker, uh, lekkere lassongs. Uh, lekker relaxed. Uh, achterover in de bank. En, uh, of, uh, of in bed natuurlijk. Kan ook, ja, dat kan ook. Ja, vroeger ja. hadden we tussen Apple Vloed. Ook uh, bij Sea of Love. En daar lijkt het wel heel veel op. En ook, uh, nou, daar ben ik dus ook een fan van. Ja, ja. Nou ja, ja. Uh, ik, ik denk dat uh, Sea of Love is iets, toch iets meer, uh, meer lassongs zijn oké. Okay. de BG's, BG's achter ja, ja, de Bee Gees. Ja, de bij P. inderdaad. Dat soort uh, genres, zeg maar. Op, dus op de woensdagavond tussen 10 en 12? Ja. Tussen 10 en 12. Nou, ik heb. Ik, laat ik nog even heel kort. Laat ik gewoon nog een fragmentje horen. Waarschijnlijk komt deze dan ook wel los. Weet je wel. Zo. Ja, zo ja, dit ja. soort muziek. Heerlijk, ja. Echt uh, zo'n lekkere... Minuut. Ja, Michael Bolton, ja, ja, ja, ja. Michael Bolton, Michael inderdaad, Bolton inderdaad. Een lekker plaatje. Die wilde ik ook voor vandaag, maar ja dat lukt allemaal niet meer natuurlijk. Nou, zal ik hem dadelijk eventjes uh, doorheen jassen Nee, goed, <laughs> goed idee. daar ga ik zeker luisteren. Fred, heel veel plezier uh, zometeen. Dank nog uh, drie je minuten te gaan in uh, Q3, oh, uh, uh, ja. Albert-Jan. Zinderen. <laughs> ja, Zinderen. <laughs> ze gaan allemaal nog de baan op, hè? Want uh, ja, ja, die Hamilton ja. uh, die, uh, moet je niet vertrouwen, hoor. Nee, ik, ik kan je afvragen of je de aftiteling... Uh,